Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel hebben bekend. Het voorarrest van de twee mannen van 18 en 20 jaar is door de rechtbank in Alkmaar verlengd met 90 dagen. Van de derde verdachte is het voorarrest ook verlengd met 30 dagen, ook al ontkent hij iets met de branden te maken te hebben. Volgens de rechtbank zijn er voldoende ernstige verdenkingen om hem langer vast te houden. Ook speelt voor de rechtbank mee dat de branden tot veel onrust hebben geleid. In het duingebied bij Bergen en Schorrel brandde begin deze maand zo'n 200 hectare natuurgebied af. Alles wees erop dat de branden waren aangestoken. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is alleen op te lossen als er twee aparte staten komen. Dat zei president Obama in een toespraak over de Arabische wereld. De VS blijft zich inzetten voor de veiligheid van Israël, maar volgens Obama komt vrede niet dichterbij als Israël gebieden blijft bezetten. Daarom zouden de oude landsgrenzen van voor 1967 weer moeten gaan gelden. Verder zei Obama dat de VS zich actief gaat bezighouden met de hervormingen in Egypte en Tunesië. Obama heeft het IMF en de Wereldbank gevraagd volgende week met een plan te komen om de financiën van de twee landen op orde te krijgen. De prijs van 25 miljoen dollar die de VS op het hoofd van Al-Qaeda-leider Bin Laden had gezet, hoeft waarschijnlijk niet te worden uitgekeerd. Dat meldt de Amerikaanse televisiezender ABC op gezag van hoge functionarissen. Die hebben gezegd dat de uiteindelijke opsporing van de terroristenleider te danken was aan elektronisch speurwerk en niet aan een tipgever. Bin Laden werd begin deze maand gedood door Amerikaanse elitetroepen. Hij bleek al vijf jaar in een huis te wonen vlakbij een militaire basis in Pakistan. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder. In het binnenland koelt het af tot vijf graden met kans op vorst aan de grond. Morgen periode met zon in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Ken uh, the En Van de Flame. Nou, uh, waar slaat het eigenlijk op? Het slaat eigenlijk om het uh, van dat we je uh, gewoon niet doelloos in het leven moeten gaan staan. En eigenlijk je moet niet laten voorschotelen van wat de grote omroepen voor jou. ...willen laten zien, want je hebt altijd nog een knop op je televisie. Dat is een beetje kort de strekking van het verhaal. Van de Flame van uh, Against All Odds, ook een finalist van de Rob Akda Award uh, geweest. En sterker, ze hadden ook nog vorig jaar de Eimond Popprijs van 2010 gewonnen. Band bestaat uit Jan Schaper op gitaar. Mark Roosloot, gitaar en zang. Van hem is dat uh, liedje onder andere ook uh, afkomstig, namelijk uh, Van de Flame... Bart Hekman, de bassist. Gerald van Luik, drums. En natuurlijk de dame in het gezelschap heet Evelien Hofman. Daarvoor hoorden we de drie heren van Ravolva. Dat waren Jozef Reuser. Natuurlijk Bartje van Zanten. En niet te vergeten Pieter van de Grijf. Dus dat waren, dat waren finalisten van uh, de Robacta van 2008-2009. Heb je ze ook nog gezien? Ravolva of... Volgens mij waren ze er niet uh, op een vrijdingspop, Nee, toch? volgens mij niet. Nee, ze hebben ergens uh, nee. nog uh, gespeeld op Koninginnedag, kan ik me nog herinneren. Uh, toen hebben ze daar een optreden gedaan bij uh, de pitcher voor de deur. En daar schijnen hele dubieuze foto's van gemaakt te zijn. Dus, uh, niet ik, ik, ik, door mij, in ieder geval. Nee, niet door jou, maar goed. Uh, ze hebben er zelfs nog om gevraagd, die drie jongens van uh, Revolver Van, uh, ja, we zoeken nog uh, wat materiaal wat daar gemaakt is, uh, daarvoor, bij de pitcher. Ik, uh, Vraag me dan af, ben je dan echt werkelijk geïnteresseerd van, van uh, hoe een paar van die beschonken figuren die daar een beetje, uh, een beetje daar van die dingen staan te maken. Maar volgens mij schijnt er ook uh, echt wel uh, wat materiaal te zijn wat bruikbaar is, want het staat bij de heren op uh, de sociale media. Dus, dus sowieso hebben ze wel wat, uh, wat, wat materiaal achtergelaten van uh, het optreden van de pitcher. Nou schijnen ze dus ook vorige week, uh, zondag, hebben ze bij een een of ander skate-event op uh, zondagmiddag in Haarlem, hebben ze daar ook nog uh, een optreden aan Met de vrienden van Double Cross Met niet te vergeten uh, We Cook We Fire en Rafol vanzelf Dus dat was ook een aardige uh, Ja, als je een beetje goed uh, ingevoerd bent uh, In het beentjes circuit, dat waren drie niet Misselijke bands die daar even gestaan hebben daarbij bij dat skate even Dus daar zou toch nog menig skate uh, Organisator nog wel een puntje aan kunnen zuigen Denk ik Als je begrijpt wat ik bedoel die zit me zo glazig aan te kijken van... Waar heb je het over? Nou, laat me gaan. Laat me gaan. Uh, ik wacht gewoon weer op de volgende goede plaat. Nou ja, die, die, kom, die komt eraan. Uh, we gaan ze uh, proberen weer opnieuw te strikken. De, de heren van Ethereal. Wat heel erg leuk is om te melden... Ze mogen gaan spelen op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Nou, dan nou, uh, past deze muziek wel zeker in de tussen, denk ik. je de gezicht. Uh, gewoon even boksen op 10. En dan heb je buren acht... Forget about it, hier zijn ze met de relentless revelation. ...komt een eind. En ook eventjes aan uh, alles wat we even tot dusver hebben gedraaid. Want het was een hele waslijst uh, wat ik uh, eventjes gauw heb uh, bijgehouden. Uh, laat ik eens even beginnen bij het uh, begin. Uh, Ethereal and the Relentless Revelations. Daar begonnen we mee. Dan Bring on the Bloodshed. Blood, Death, Immunity. Daarachter Pound. Too Many Fights. Daar weer achter. Nee, ik moet het goed zeggen. Eerst Contact. Daarna Pound. Zo is het. Contact um, Breathing Sand. Daarna Pound. Dus met Too Many Fights. En dan purest of Pain, Nightmares Unfold. Dan moet ik even goed opletten dat ik weer niet het boel door elkaar eh, loop te halen. En dit was het laatste wat je hebt kunnen horen. Lloyd, Nothing Left. En dat laatste, deze band komt dus ook uit Haarlem. Dan kunnen jullie dat kun alvast even noteren. En ik vind het een majestueus nummer, dat uh, Nothing Left... Um, Volgens mij gaan we daar uh, nog veel meer horen van Skizzo Lloyd. En ze hebben trouwens, uh, denk ik een tijdje terug, nog op een uh, gestaan. Ik geloof of in 2010 of in 2009. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar ze hebben er in ieder geval gestaan. En uh, dit, uh, dit was toch wel heel erg bijzonder wat we hier even voorgetoverd kregen op Alternative FM vanavond. Nou, uh, om nog een beetje in de spieren te blijven van, uh, van uh, fijne hard, uh, heavy metal muziek, nou doen we het nu wel even wat minder. Maar wel met echte regelrechte klassiekers, hoewel dit nog niet. Hij komt wel van het uh, album Death Magnetic, ik vind hem uh, wat dat betreft uitgesproken, deze van Metallica, nummer 1 of Nightmare Long. Midden van de jaren 80 uh, kwam dit The Wasted Years van uh, Iron Maiden Daarvoor hoorden we de All Nightmare Long van Metallica Van het uh, laatste album wat uh, ze hadden uitgebracht 2008 Death Magnetic uh, Nummer All Nightmare Long van uh, Metallica zoals gezegd Het uh, programma zit erop Deze alternatieve FM is voorbij We hebben er nog eentje klaar uh, staan uh, voor je en dat uh, is een uh, bijzondere versie geworden. Want uh, we hebben natuurlijk uh, een EP-versie. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, de eigen versie uh, die hier een tijdje terug is uh, gemaakt. Ik geloof uh, bijna een jaar uh, geleden inmiddels alweer. En dat uh, was vlak voor het eindexamen van uh, Daan van Putten dat hij dat uh, maakte. Samen met uh, Frauke van Essen. vond ik trouwens wel een heel aardige... Uh, wat ze hier hebben opgenomen Slipping Away in de CFM studio Tot aan het nieuws van 10 uur, wat ons betreft Graag tot de volgende keer, dag It's My home seems so hollow. Wish I could. You sealed in black trying to fight But you seem fearless Will you keep trying to survive 6 9 Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 10.